10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vier dagen na het instorten van een groot gebouw in Bangladesh... worden nog altijd overlevenden onder het puin gevonden. Vanochtend werd een vrouw gered. Hulpverleners zijn druk bezig met het redden van negen mensen die nog vastzitten. Er zijn zakken met water en eten tussen de betonblokken door naar hen toegegooid. De kans op het vinden van overlevenden neemt snel af. Tot nu toe zijn ruim 360 doden uit het puin gehaald... en honderden mensen worden nog vermist.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 Ontdek de invloed van seizoenen op ons dagelijks leven, vroeger en nu. In de lente helpen kinderen de boeren op het land. Handen uit de mouwen en hopen op een uitbundige oogst. Kijk op openluchtmuseum.nl.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Graag en Jos Palm. Goedemorgen, het zal u niet verbazen dat we vandaag in OVT. twee dagen voor het grote feest. ook een oranje getinte uitzending hebben. En dat doen we met de biografen van de drie voorgangers van koning Willem-Alexander: die van Willem 1, 2 en 3. Ja, en dat feest dat is natuurlijk allemaal naar aanleiding van, laten we het maar netjes zeggen, de inhuldiging. En vandaag gaan wij het niet over de Willems hebben, want die Willems die zijn al uitgebreid toegelicht op allerlei tv-programma's, zelfs 1, 2 en 3. Nee, we gaan het hebben over hun vrouwen, over de maxima's van de 19e eeuw, zogezegd. En dat doen we met de drie willem -biografen. Jeroen Koch, Jeroen van Zanten en Dick van der Meulen. En straks gaat u ze uitgebreid horen. Ja, en dan is de kolom vandaag van de hand van Nelke Noordervliet. En na 11 uur, in het tweede uur van OVT, onze recensente Jos van der Burg... en Hans Renders zijn dan te gast om boeken en films te bespreken. En tegen half twaalf tenslotte, in het spoor terug... het eerste deel van een tweeluik over de geschiedenis... van, de 175 van het 175-jarig bestaande dierentuin Artis Amsterdam. Dat allemaal de komende twee uur. Maar voordat alles, eerst nog iets anders. Luister naar een fragment uit het nieuws van eerder deze week. Een beeld van een meter of zeven, acht hoog. Koningin Wilhelmina uitkijkend over de Suriname-rivier... vanaf een grasveldje naast Fort Zeelandia. Een hoge drukspuit en een hoogwerker doen hun werk. En langzaam wordt het wapen Je maintiendré weer zichtbaar. Ja, dat klopt. Ja, maar het eigenlijke wapen was in hoog relief... maar dat is helaas gestoord. Dat is, ja. ja. is door de zwervers hier van het standbeeld gehaald? Ja, ja. En nu ja. is het erop geschilderd? Dat zo was het origineel. Benjamin Mitrasien, voorzitter van de Stichting Cultuur Educatie. Mm -hmm. Waarom doen jullie dit? Vanwege de kroning van de prins. En hoe dan ook tussen zijn oma, zijn groot oma. En wees we horen dat te doen, want we zijn ook keurige nette mensen. En we hebben goede relaties met de bevolking van Nederland. De band tussen Nederland en Suriname, die is er nog? Nog heel erg, heel erg sterk, ja. Ja. Afgelopen woensdag was dat een reportage over de schoonmaak van het beeld van Koningin Wilhelmina dat in Paramaribo staat. Een beeld dat daar precies 90 jaar geleden, namelijk in 1923, geplaatst is. En dat nu dus schoongemaakt is. Uh, uiteraard uh, heeft dat alles te maken met de troonswisseling van aanstaande dinsdag. En om wat, wat meer over dat beeld en de oranje koorts in Suriname te horen, hebben we nu Henna Draaibaar vanuit Paramaribo in de telefoon. Goedemorgen, Henna. Goedemorgen. Ja, het, of eigenlijk moet ik nacht zeggen tegen jou. Hè? Ja, ik doe ook heel erg mijn best om heel <laughs> erg wakker te klinken. Wat, het, is, het is vijf uur bij jou of zo? Wat is het? Ja, het is heel vroeg. Ja, dat ja, valt best mee. Ja. Uh, het valt reuze mee voor de troep, hoor. Vijf uur. Goed. Zeg, uh, die, die, die, die troonswisseling, uh, leeft hij een beetje bij jullie in Suriname? Ja, nee, eigenlijk niet. <laughs> eigenlijk uh, niet. Oh. <laughs> ik heb nog even de kranten van de afgelopen weken bekeken en uh, het nieuws gevolgd. Maar er staan gewoon wat kleine dingetjes, maar uh, uh, Suriname is totaal niet in de ban van het Oranjefeest en de komende... Uh, ...het grote evenement dat op 30 april gaat gebeuren. Maar, ik denk dat het hoogtepunt, het letterlijke hoogtepunt... ...het schoonmaken van het beeld was, ja. Maar, maar, maar hoe kan het dan? We, we hebben altijd beelden in ons hoofd van uh, de, de Surinaamse vrouwen... Uh, ...vrouwtjes en, en, en meneer op leeftijd... ...die dan een ijskast voel hebben hangen met plaatjes van Juliana, Beatrix... ...en misschien ook wel van Willem-Alexander. Waar, waar zijn die allemaal gebleven dan? Zijn die ja, er niet nee, meer? dat is toch de generatie voor mij, denk ik. En die zijn er al een heleboel niet meer. Eh... Uh, Suriname is in 75 onafhankelijk geworden. Ik denk dat het op dat moment eigenlijk de afstand gedaan is een beetje uh, bij de nieuwe generatie die daarna opgroeide. Uh, de oude generatie aan jij refereerde, die zijn er waarschijnlijk nog. In het binnenland ben ik een uh, paar jaar geleden bij een gramang op bezoek geweest. Uh, dat is een uh, groot opperhoofd van een, uh, een bosnegerstam in het binnenland. En daar vond ik nog wel het uh, koninklijk huis aan de muur gesprikt. En dat was twee, drie jaar geleden. Dus misschien in die gebieden zie je nog wat terugkomen. Maar gewoon in Paramaribo omstreken, de, de, de, het grote deel van Suriname, bijna niet. ja en dan heb je het daar ook over de jeugd. Ja. Even dat beeld. Hè? Jij zegt dat is dan de, de grootste gebeurtenis die er geweest is. Dat staat er nu weer blinkend bij, hebben wij op televisie kunnen zien. Uh, dat is toch wel, uh, daar is dit toch wel de aanleiding voor geweest? Dat dat is schoongemaakt? Ja. ja. En, opvinds, uh, en dat, ja? Dat, dat is goed, maar ook tegelijkertijd jammer... dat het zo lang moet duren voordat het beeld schoongemaakt wordt. Maar goed... Uh, uh, het initiatief is genomen en hij is ook gewoon helemaal schoongemaakt. Uh, en was dat op wat... de initiatief van Surinamers of uh, zat de Nederlandse ambassade erachter? Nou, het is gebeurd op initiatief van het Surinaams museum. Dus dat is, eigenlijk zijn het wel Surinamers. Die hebben het initiatief genomen. Die kijken eigenlijk vanuit hun uh, raam, kijken zij waar ze zitten. Elke dag uh, op het beeld van het uh, stad eigenlijk een beetje in hun tuin. Want daar, het Fort Zeelandia hoort ook... Bij het Surinames Museum. En uiteindelijk heeft de Nederlandse ambassade in Suriname de kosten voor haar rekening genomen. En ik begrijp dat ze hem wel helemaal de school gespoten, maar dat er ook nog wel wat beschadigingen zijn. En dat uh, de mogelijkheid is dat ook de ambassade voor de kosten opdraait dat de restaurateurs uit Nederland komen om ook dat eigenlijk goed te herstellen. En ook dat wapen waar ze in, uh, in dat fragmentje waar je het over had, dat ook het oorspronkelijk wapen misschien wel teruggebracht wordt. Ja, maar dat de... zou jammer zijn. Dat water was er afgestolen. Uh, dat, ik, ik zei in mijn inleiding, dat beeld dat, dat staat al 90 jaar. Uh, waarom werd dat destijds geplaatst? Nou, Het had uh, te maken met het 25-jarige regeringsjubileum van Wilhelmina. En het beeld dat is betaald door de Surinamse bevolking zelf. Die hebben zelf gespaard. En die hebben toen, 19 jaar geleden, 18.000 gulden opgehaald. En uh, dat uh, geld is gestuurd naar een, naar een kunstenaar in Nederland, uh, Gerard van Lom... En die heeft dat beeld gemaakt. En uiteindelijk is het beeld hier in Suriname terechtgekomen. Dus het is uh, een, een, een kunstwerk wat uh, door de bevolking zelf is opgeroest. Ja, dus ooit had die bevolking wel wat uh, met dat koningshuis. Kan, kan, kan jij je nog koning in de dag vier herinneren van vroeger? Uh, ja, maar toen woonde ik in Nederland. dat beeld, hoe ziet dat eruit? Beschrijf het eens voor ons. Wat, wat nou, van Willemina beeld... zien we daar? Ja, het is een, een jonge Wilhelmina, een statige Wilhelmina. Ze heeft een koningsmantel om. ze heeft een, een, een, een, een iets in haar hand. En uh, ze staat heel erg, ze is reizig, ze is groot, enorm. Uh, het is een koningin wat daar staat. Ik kan me dat beeld ook niet meer herinneren op het onafhankelijkheidsplein in mijn tijd. Want het staat nu al lange. Uh, vanaf 1975 staat het gewoon uh, op, het, uh, op de plek waar het nu staat. Maar op de plek waar ze nu staat, op zich vind ik het helemaal niet zo'n foute plek hoor. Ze heeft eerst op het onafhankelijkheidsplein gestaan. En na de onafhankelijkheid is ze verhuisd naar de plek nu, aan de waterkant. En ze kijkt echt naar uh, de rivier. Uh, waar alles, alles, alles vandaan moet komen. En zo Paramaribo uh, binnenkomt. Dicht bij de marinetrap, dat is het, de historische trap. Waar vroeger alle schepen aanmeerden. En waar zij waarschijnlijk, als zij met de boot naar Suriname zou komen ook aangekomen zou zijn. En um, het is een, uh, een, een, een prachtig grote sokkel... en uh, een indrukwekkend uh, standbeeld, ja. ja. ja we hebben een beetje de indruk op de redactie, hadden we het beeld bekeken. Het beeld is ook op onze, plaatje, van ons ook op onze site te zien. Dat het wel een beetje lijkt op, ja, niet de Wilhelminne die in ons hoofd zit... van later, maar een beetje een soort Pallas Athene. Een klassieke schoonheid. Ja. ja, dat is het ook. Het is het ook. Uh, door door de, de troep die erop zat zou je... De uitdrukking op haar gezicht niet goed kunnen zien. Misschien nu het schoongemaakt is, beter. Maar het is echt. Ze staat daar echt als een statige dame. Een heerser. Een koningin. Precies zoals ik het zeg. Ja. En ze is dus verplaatst van dat plein in het centrum. Uh, naar de, de, de, de rand van de stad, zeg maar. Waarom is dat destijds gebeurd? Nou, in, uh, ze heeft al die tijd op het uh, Oranjeplein gestaan. Het Oranjeplein, dat is het plein dat voor het. Uh, Paleis, uh, het uh, paleis uh, wat op, de, op het plein staat, waar de gouverneur uh, woonde. En later is dat het presidentieel paleis geworden... waar nu nog steeds uh, mensen worden ontvangen. Er woont nu niemand meer hoor, in het paleis, maar het is uh, een, uh, een ontvangspaleis geworden. En uh, bij de onafhankelijkheid hebben ze het standbeeld verplaatst. En niet ongelooflijk veel verder, want uh, het onafhankelijkheidsplein... ...dat zit op twee minuten lopen van de plek waar ze nu staat. En uh, want dat grenst enigszins aan de waterkant... ...waar uh, nu dat standbeeld is komen te staan. En daar is ze geplaatst en er is plek gemaakt op het onafhankelijkheidsplein. Er staan nu twee grote, zoals we Suriname zeggen, Surinamse zonen. Dat is uh, Jopi Pengel en uh, uh, het standbeeld van uh, Jagannath Lachman, uh, ...een Hindoestaanse uh, politicus en een Kriolse politicus... Die, uh, iets hebben betekend in de geschiedenis van Suriname. Ja, de eigen geschiedenis. En de oranje de geschiedenis, geschiedenis is geschiedenis. wat weg. En het Oranjeplein heet nu onafhankelijkheidsplein. Uh, is dat eigenlijk met alles gebeurd... wat uh, aan Oranje en ons Vorstenhuis herinnert in Suriname? Zijn nee. alle straatnamen veranderd? Nee, die zijn er nog. Ik ben even na gaan denken. Or Oranjeplein is het onafhankelijkheidsplein geworden. Maar uh, de Wilhelmina-straat heb je nog. Je hebt de Prins Hendrikstraat, je hebt Koninginelaan. En ik weet dat er een uh, prinses Beatrix verzorgingstehuis is. Uh, dus uh, ik denk niet dat ze de namen hebben veranderd. Toen niet. En ik denk ook niet dat het nu gaat gebeuren. Nee. En jullie praten ook nog Nederlands, hè? Dat en, zal ook nog wel ja. blijven. Maar, maar jij, ver, jij, jij, jij verwacht dinsdag geen grote feesten. Nee. Ik verwacht geen uh, gigantisch groot feest. Ik weet dat uh, de ambassade vanaf 5 uur. en dat heeft natuurlijk net zoals nu met uh, tijdsverschil te maken. Uh, vanaf 5 uur kun je uh, bij de ambassade terecht. Ik weet niet of ik er naartoe ga. Zochtens. Ik heb nu geoefend. Ja. Ik ben nu wakker. Dus uh, misschien kan ik dat ook opbrengen voor dinsdag. Uh, dat ga ik niet beloven. Maar ze zei van 5 tot uh, 11 uh, is het. Uh, uh, eigenlijk open huis hebben ze ontbijt, oranje pompoese en een uh, livestream vanuit Nederland. Zodat iedereen uh, kan volgen wat er gebeurt. Um, en ik uh, weet dat er op een Nederlandse school hier uh, wel uh, de Kroning Groot gevierd gaat worden. S'avonds is er ook een receptie op de ambassade. Maar ik denk dat ja, het heeft toch een klein beetje met de relatie Suriname-Nederland. Misschien wel te maken zoals die op dit moment is. Dus uitbundigheid zal er hier niet zijn. Alleen op de ambassade. Ja, maar helemaal tot slot, want dan mag die troonswisseling niet erg leven in Suriname. Ik heb wel begrepen dat al het gedoe om dat Koningslied wel is doorgedrongen. en dat er op jouw initiatief zelfs een Surinaamse versie is gemaakt. Ja, ik heb uh, het initiatief genomen, maar uh, er zijn twee uh, koningsliederen, want blijkbaar zijn er toch meer Surinamers die dan, dan toch iets hebben met het koningslied. Ja. Dus dat lied wat wij hebben gemaakt, hebben we gemaakt met Damaru, ik weet niet of je die zangen nog kent, van ik heb een tuintje in mijn hart. En dat hebben we met kinderen gedaan, want dat hebben we via het Jurfjournaal gedaan. En er is ook nog een koningslied waarbij Ronald Snijders ja. een uh, initiatief ja. heeft genomen op een bekende melodie. Dus ik weet niet welke jullie gevonden hebben, maar als ik het hoor, kan ik je zeggen: die is van Ronald Snijders. Ja. En de andere is van mij. Ja, Henne, we, we, we, we praten zo nog even door, maar ik moet, we moeten er even tussenuit, want er is een spookrijder. Op de A35 NG Almelo komt u tussen Borne en de Brug over het Twentekanaal een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen haal de melding op de A35. Enschede Almelo komt tussen Borne en de brug over het Zwentenkanaal een spookrijder tegemoet. Stukje. Ja, Henna? Ja, ben er nog. Nou, we, we, het, we, het lied wat wij hier op internet gevonden hebben, is er een klein stukje van laten horen. Kan jij even ja. zeggen of dat jouw lied is of niet? Op 30 april is Willem-Alexander de nieuwe koning van Nederland. En uh, uh, Nee, dat is Oscar Harris. Dat, dat is, is Oscar Harris, nummer. dat is niet Marcus jouw lied. Dat is ja. in Nederland. Okay. <laughs> ja. En, en, en, en, en, en kan, kan jij om ons een indruk te geven een heel klein stukje van uh, jouw lied laten horen? Ja, ik zou het heel ja. graag willen. Maar ik kan je één ding vertellen, dat toen mijn zoon geboren werd en ik hem eindelijk mocht voorlezen, zei hij tegen me, je mag gewoon altijd blijven voorlezen en niet zingen. Dus uh, kinderen spreken altijd de waarheid, dus ik ga niet zingen. Maar ik kan je wel vertellen dat het een soort Obade is geworden door Damaru die uh, iedereen oproept om op te staan en te zingen voor de Nieuwe Koningin. En, um, uh, nou, en even, even drie regels tekst gesproken ah. dan, hè? Kom op. Nee. Gesproken ook niet? Ik denk niet dat niet? ik jullie dat aan moet doen uh. met mijn ochtendstem. Nee, dat wil je niet. Dat wil je echt niet. Nou, ik vind het heel jammer. Maar uh, Mensen kunnen het er vast wel op internet, als ze goed gaan zoeken, ja, op internet nou vinden w w w w en uh, daarna luisteren. www.jeugdjournaal.sr wijst... gaan, dan vinden ze SR, ja. Ja, het Surinaamse Jeugdjournaal. Goed. Ja. Herra uh, hartelijk bedankt. Oké. Okay, ja, okay. ja en, en dan hebben wij begrepen, uh, Jeroen, nog niet Jeroen, Dick van der Meulen, biograaf van Koning Willem III. Dat dat een traditie is in Suriname: koningsliedjes maken. Want je, jij kent er ook een, een heel dozijn uit de 19e eeuw, geloof ik. Geen dozijn, maar wel eentje uit 1863, een jaar na de afschaffing van de slavernij. De Surinaamse bevolking was Willem III persoonlijk zeer dankbaar voor het afschaffen van de slavernij. Dat is natuurlijk een klein beetje misverstand, want het was het Nederlandse parlement, de Nederlandse regering die dat deed. Hoewel we dan drie gek genoeg wel tegen slavernij was. Maar die hebben een lied gemaakt. En uh, dat kan ik ook niet zingen. Uh, ik wat niet, want ik wilde vanochtend allemaal. Of dat zeg. maar, nou ja ook, goed, kom ik de melodie maar. niet weet. Ik weet niet, mis, misschien <coughs> moet u nog eens keer op zoek. En bestaat die melodie nog ergens? Maar dat ze opent met de woorden. Uh, ik, uh, het is uh, Sanan Tongo, neem ik aan. Wat ik ook niet spreek. Dus mijn accent is vreselijk. Uh, het begint in ieder geval Gie Koning Willem beginnen. En Tjari Tangi Kom. En dat is in vertaling. Schenk koning Willem grote roem. Breng hem dank. En dan gaat dat verder later in. Hij heeft alle negers vrijgemaakt. Hij heeft ons van de schande ontdaan. Het is deze koning Willem III. O God, zegen hem. Nou ja, dat is het, het, het Surinaamse koningslied uit 1863. Juist, ja, met ja. een hele heldere aanleiding. Ja, en, en de, de, de, trouwens uh, over koningslieden ge, ge, gesproken. Want uh, er waren natuurlijk niet alleen Surinaamse koningslieden. Uh, was het nou in, in, in de 19e eeuw was het verder in Nederland niet zo gebruikelijk hè koningsliederen. Maar een redacteur van onze uh, website heeft wel een, een koningslied gevonden uit die 19e eeuw. Ik, Kende jij dat niet ook? Je hebt even op onze site gekeken. Ik heb even gekeken. Nee, het is natuurlijk... Het, het klinkt treurig voor een biograaf. Maar ja. dit lied ken ik niet. Nu moet ik wel zeggen dat er waren wel meerdere koningslieden waren. Ja. Uh, het bekendste is natuurlijk het Wie Nederlands Bloed uh, van uh, ja. Tollens. Ja. En uh, dit is dan van uh, Schaapman. Ook uh, groot politicus, katholiek. Maar ook een uh, niet onaanzienlijk dichter. En Ik moet zeggen, ik heb het inderdaad uh, gelezen. Er moet ook een melodie van Johannes van Bree bij zijn. Dat is een van de grote componisten die wij toen hadden. Het veel niet mee, moet ik zeggen. De uh, dichters toen worden vaak een beetje onderschat. En ook zo'n schaapman was vaak kundig. Echt een goede dichter. Uh, en ja, ik vond het een... een, een Hij heeft zich een beetje vanaf gemaakt. Een beetje sobertjes voor schaapman. Ja, maar... het, is, het is in 1874 naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van Willem III. Hm. En ik heb de tekst er even bij gepakt. En die schaapman, dat is meestal een ronkende, ronkende motor. Hè. En hier, dit is, dit is een stationair lopend uh, autootje. Maar er komt wel de zin in voor. En dat vond ik wel leuk als je aan het lied van nu denkt. Uh, Nederland juicht zijn koning toe. De, den trouwen zijn we nimmer moe. We blijven om je staan, we blijven om je staan. Kennelijk is dat altijd iets wat terug moet, hè, met z'n allen om die koning uh, heen. Dat is de functie van die monarchie ja. natuurlijk geweest. Ja. En in het geval van Willem III, die, die niet erg geneigd was om het volk op te zoeken, was het toch wel prettig dat het volk hem opzocht. Uh, nu, dus, uh, ja. Ja. En, en, en was in de 19e eeuw de tijd dat er geen radio en televisie was, uh, de, door, door liederen verspreiden niet ook. Uh, en ja, dat is natuurlijk ingewikkelder. Ja. Maar uh, het gebeurde natuurlijk wel en er waren natuurlijk allerlei zangbundels die op, op scholen uh, driftig geoefend werden door de kinderen. Dus dat werd wel verspreid. Het werd er gewoon van jongs af ja, aan op die manier. Het er. Ja, Wie, gegeven, dit, ons... bij, dit, dit bij de katholieke illustratie verspreid is geweest en dat was natuurlijk echt een groot blad uh, onder katholieken. Uh, dus de protestanten hebben hier geen weet van gehad van dat lied van Schaapman. Ja, goed. geen nationaal lied, dus ja, een katholiek ja, koningslid. We stappen nou ja. van de liederen af, we gaan het zo hebben over de maxima's... maar daarvoor nu eerst eh, iets eerder dan gebruikelijk in OVT de kolom En de Colm komt vandaag van Nelleke Noordervliet. Op 30 april ben ik niet thuis. Hoewel ik een feest op zijn tijd niet schuw... en graag in voorkomende gevallen de polonaise mag aanvoeren... is Koninginnedag in de hoofdstad een aanslag op iedere menselijke welwillendheid. De kindervrijmarkt in het Vondelpark heeft daarentegen mijn warme sympathie. Als het in mijn tijd had bestaan had ik er vast een dodelijk genante voorstelling voor bedacht met aandoenlijk valse zang en mislukkende goocheltrucs. Zo'n optreden waar je jaren later als volwassene nog zwetend van schaamte aan terugdenkt. Maar overal daarbuiten is het een feest van verschaald bier, ranzig frituurvet en dreunende disco beats. Alle grachten liggen vol met overbloezende piramagochels. De opvarenden dragen oranje en ledige flessen witte wijn of treetjes bier. Meestal zingen ze iets onduidelijks. De menigte trekt schouder aan schouder langs weken van tevoren op straat met tape afgegrensde vierkanten waar onbenoembare rotzooi wordt verkocht. Je moet wel erg veel van mensen houden wil je zo'n stinkend bad in slechte aftershave, zweet en meisjesgekrijs op waarde weten te schatten. Dit jaar geeft de inhuldiging van het nieuwe koningspaar er een bijzondere touch aan. Voor zover we weten staan ons dit keer geen ongeregeldheden te wachten. De vaccinelichtgooier zit in preventieve hechtenis. De kraakbeweging is redelijk onder controle. En andere de overheid tartende groeperingen hebben zich nog niet op de radar gemeld. Ze durven het maximaal niet aan te doen. Een rijtour door de Amsterdamse binnenstad in een open landhouwer, wat een eeuw geleden nog de rigueur zou zijn, is niet aan te bevelen met al die teringzooi langs de kant. De grachten zijn gedempt met voornoemde halfzinkende feestvaartuigen en dus wordt er een soort vreugdevaart georganiseerd met een gesloten en geblindeerde politieboot aan de overkant van het ei, van waarop veilige afstand naar het plebs kan worden gezwaaid. Je weet per slot maar nooit of er ergens in de diepe provincie een karsttatus zijn frustraties zit op te poetsen om er op 30 april de geschiedenis mee te betreden. En dus viert het volk zijn feest op eigen terrein en viert de elite zijn feest op de hectare dam die voor hen met tape is afgezet. Toen Beatrix haar abdicatie bekendmaakte, werd door politici en anderen boven ons gestelden onmiddellijk geroepen dat het nu niet het juiste moment was de monarchie ter discussie te stellen. Het leek mij het enig juiste moment. Zo niet nu, wanneer dan? De trend is naar een meer ceremonieel koningschap. Het buitenspel zetten van de koningin bij de vorming van het kabinet Rutte II was daarvan het dappere, de dappere voorbode. Door de Oranjes wordt een dergelijke vermindering van taken niet erg op prijs gesteld... maar mij lijkt dat ze daarover weinig te zeggen hebben. Alex, zoals we onze nieuwe vorst mogen noemen als we dat willen... begint te snappen aan welke kant zijn boterham is gesmeerd. Hij belooft het volk sport en bolen met daklozen. Door diverse kenners is de vrees geuit dat de nieuwe koning niet helemaal schandaalvrij zal blijven... Zijn politieke antenne is niet erg ontwikkeld, zegt men. Wel nu, ik zou zeggen, doe je best. Ja, <coughs> bedankt. bedankt. Ja, nog twee nachtjes slapen dus, en dan hebben we die nieuwe koning. Voor het eerst sinds meer dan een eeuw trouwens dat we weer een koning hebben. En een... Koningin daarnaast. Precies zoals het in de sprookjesboeken staat. Waar een koning altijd terzijde wordt gestaan door een even knap, edel en voorbeeldig meisje. En vanochtend gaan we het hebben over die meisjes van de oranje koningen. Oftewel de Maxima's uit het verleden. De geblondeerde voormalige bankampleur Maxima... en Kroonprins Alexander leerde elkaar kennen op een feestje in Sevilla in 1999. Drie jaar later was Maxima de wettelijk getrouwde vrouw van de kroonprins... en nu, weer 14 jaar later, wordt ze koningin. Maar zoals gezegd... We hadden al eerder Maxima's, een hele rij zelfs. En daarvoor moeten we terug naar de 19e eeuw... naar de vrouwen van Willem I, Willem II en Willem III. Ja, en we willen natuurlijk alles over ze weten. Uh, of ze net zo'n droomhuwelijk en droomverkering hadden als Maxima... of ze net zulke carrière meisjes waren... of ze wellicht ook een politiek gevoelig liggende vader... uit een politiek gevoelig liggend land hadden... en of ze net zo werden vertroeteld door het Nederlandse volk... en werden gecomplimenteerd als Maxima. En aan wie kun je dat alles beter vragen aan dan aan de drie biografen... die we zojuist al even bij u introduceerden. Maar we doen het nog maar een keertje bij onze gast vanochtend aan tafel. Historicus Jeroen Kocht namens Wilhelmina van Pruisen en Willem I. Aan de telefoon de gast vanuit het Verre haren, Jawel, historicus Jeroen van Zanten namens Anna Polona en Willem II. En laatste, maar niet werkelijk het laatste... historicus Dick van der Meulen namens Sophia van Württemberg En natuurlijk ook namens Emma van Waldeck... En ook nog namens een aantal andere dames van Willem III. Heren, uh, welkom. Uh, nog twee dagen, dan is de inhuldiging. Als jullie dit ogenschijnlijke droompaar zien, stik je dan van jaloezie en denk je. leek mijn meisje, mijn vrouw van Willem I bijvoorbeeld, Jeroen Koch, maar een beetje op die maxima? Of wat gaat er dan? Nou ja, ga zo maar de bed. Nou, Nee, die, die gedachte die kwam niet bij mij op. Ehm. Uh... Je zou zeggen, als ze nog meer op maximum had gelegen, had ze ook een grotere presentie gehad. Nou, dan, dan, dan had ik nog vier hoofdstukken moeten schrijven, denk ik. Uh, en dat hoefde nu gelukkig niet, dat omdat was... ze toch wat minder aanwezig is. Dat, dat heeft ook minder... zijn voordelen. Ja. Ja, Jeroen van Zanten in Groningen, hoe zat dat met uh, Willem II en zijn Anna Polona? Nou ja, ik zou het eerder omdraaien. Uh, qua prestige haalt het uh, koninklijke paar van, uh, van vandaag het niet bij uh, Anna en Willem. Uh, Anna, het dochter uh, Willem Held van Waterloo. Dus uh, ja, die waren echt wel een droompaar. Ze werden ze ook wel gezien in Europa. Ja, en Anna manifesteerde zich ook wel hier? Uh, ze heeft het geprobeerd. Uh, vervolgens kreeg ze een tik op haar neus van Willem I. Uh, ze heeft geprobeerd uh, om te bemiddelen tussen ruzie uh, tussen zoon en, uh, en vader. En heeft het woord namens de zoon gedaan, dus namens haar man, richting haar vader Willem I. En dat is een zeer leuk gesprek geweest. Twee gesprekken in Brussel. En daarna was ze zo door zenuwen overmand dat ze vervolgens een tijd lang zich op de achtergrond heeft gehouden. Ja, het is leuk, je vertelt eigenlijk het hele verhaal, maar goed, ze heeft een paar keer geprobeerd zichzelf neer te zetten. En dat is mislukt. toen was het een beetje klaar. Ja, inderdaad. En Dick van der Meulen? Willem 3 en uh, so so so laten we bij de eerste vrouw houden, Sophie. Uh, ik heb er wel eens wat over gelezen, die Sophie. En ik denk dat is de, dat, is, dat is een slimme geweest. Die heeft misschien ook wel eens gezegd uh, dat haar man misschien zo nu en dan een beetje dom kon zijn, zoals Maxima, of niet? Het zou naar opgekomen kunnen zijn, als je over droompaar hebt, het is meer een nachtmerriepaard nacht dan een droompaard, <laughs> denk ik. Het was het slechtste huwelijk uh, waar ik weet van heb. En, uh, van de Oranjes uh, of in het algemeen? Nee, in het algemeen. Het was een ongelooflijk slecht huwelijk. En de enige reden dat ze niet konden scheiden was dat hij helemaal niet kon als koning. Maar het, uh, de... de, de het probleem was toch ook wel, dit waren talloze problemen, maar het intellectuele verschil uh, was groot. Inderdaad, uh, Sophie keek, om terug te komen op het beetje dom, die keek uh, met grote verachting neer op haar man Willem. Of terecht. dat terecht is, is natuurlijk een andere zaak, maar ze deed het wel. Ja, even overigens over dat beetje dom. Er stond gisteren een prachtig artikelportret uh, van. Jan Tromp is het er, in de Volkskrant bijlagen, waar het blijkt, althans daar dat, dat hadden zij goede bronnen voor... dat dat een beetje dom volledig geanceneerd is. Ja. Dus met andere woorden, eerst was bedacht dat uh, Willem-Alexander dat zou zeggen... maar in de repetitie, in de vooroefening... bleek dat het veel lekkerder uit de mond van Maxima kwam... en toen hebben ze besloten dat zij dat zou zeggen. Gebeurden dat soort dingen ook in jullie tijd, heren, of weten jullie dat niet? dat het allemaal werd geansigneerd en bedacht Als het, van het in ervoor. mijn tijd gebeurde, als ik even namens uh, Sofie mag ja, ja. spreken, dan, dan zijn ze er in ieder geval niet in geslaagd <laughs> om het uh, <laughs> zo te laten lijken. Ja, dus, maar maar, maar had het koningshuis al spindokters in die tijd... die dit soort dingen bedachten, repeteren? Ze hadden zeker spindokters ja. als het ging om, om, om politieke standpunten... die naar uh, buiten moesten worden gebracht. Het is heel erg duidelijk uh, in de wijze waarop zeg maar, in 1813, uh, 1815 België erbij moet komen. Daar zit zeker spin in, van Valk en zo. Ja. Maar niet als het gaat om... om om althans niet in hele sterke mate als het gaat om het gezin. Er is wel degelijk presentatie van het gezin. En voor een deel is dat ook wel fictief. Er staat een prachtig portret van het hele gezin van Willem I. En dan denk je, wat staan ze nou gezellig bij elkaar? Maar die hele. Die hele samenkomst heeft nooit plaatsgevonden. Maar dat was een mooie prent om te verspreiden. Maar uh, de media-aandacht in de eerste helft van de 19e eeuw... die haalt het natuurlijk niet bij de huidige media-aandacht. En in die zin was er minder spin nodig. Ja, iets vergelijkbaars oh. hebben ze ook gedaan met uh, Willem III en Emma, hè, zijn tweede vrouw. Daar uh, was een soort wasbeeldenopstelling uh, van uh, in Amsterdam. Dus daar kon je naartoe gaan en dan zag je Emma, Willem III... En uh, Wilhelmina die daar in een keurig huiskamertje zat, uh, en daar kon iedereen naar kijken, dus probeerde het wel op die manier uh, naar buiten te laten komen. Goed, zullen we even dame voor dame gaan? Ja. Uh. Doen. Dat klinkt het minst onaardig. En laten we dan beginnen bij de Ega van Willem I. Zoals inmiddels genoegzaam bekend, een 1813 soeverein vorst en een 1815 koning. Jeroen Koch, even een paar feiten op een rijtje. Het paar trouwt op 1 oktober 1791. Ze krijgen een feest van maar liefst 17 dagen. En dan moet vervolgens het paar, of dan moet vervolgens de vrouw, althans in dit geval uh, Willemina van Pruisen nog 22 jaar wachten voor ze zich eigenlijk vorstin mag noemen. Uh, dan zou je zeggen die 14 jaar van Maxima valt eigenlijk best mee. Maar laten we gelijk doortanken. Uh, hoe kwamen ze eigenlijk aan deze Willemina van Pruisen? Deze Wilhelmina van Pruisen was een, was een nichtje. En het initiatief werd genomen door uh, de Wilhelmina van Pruisen, die we meestal Wilhelmina van Pruisen noemen. namelijk de moeder van, uh, van Willem I. Die uh, in uh, 1788 uh, bedenkt dat het tijd wordt dat haar oudste zoon uh, gaat uh, trouwen. En ook haar dochter. En ze neemt ze alle twee mee uh, naar Berlijn. Om ze voor te stellen aan uh, uh, de Willemine van Pruisen, het nichtje. die in onderscheid uh, van, van haar tante. en haar latere schoonmoeder, dus meestal ook Mimi wordt genoemd. Misschien is het hmm. handig om er maar even hier Mimi te blijven noemen. En, uh, en Louise, dus de zus van Willem I, die had moeten trouwen met de Pruisische kroonprins. Hmm. Nou, het huwelijk uh, van Willem Frederik en Mimi, van Willem I en Mimi, lukt. En Louise en de kroonprins van Pruisen, uh, dat gaat niet door. Uh. Maar wacht even, een volle neef en volle nicht ja, heeft het dus over. Ja, dat, uh, ja, dat nee, werd, dat is geen een probleem. Er was niemand die daar nee. een vinger op hief, ook nee. Schaapman niet? Oh, nee. die was er nog niet. Schaapman nee, was er nog niet. Nee, de pauselijke Schaapman. Sterker nog, het was natuurlijk gebruikelijk, uh, bijna. Hè, Sophie, uh, mijn Sofie uh, was ook een volle nicht van ja. Willem III. Dus, er zijn dus, duidelijk Dik ja, van de Beulen over Sofie en Willem III. En Jeroen Kochie, die we net hoorden, die heeft het over Willem I. En Jeroen van Zanten. Uh, Vanuit Groningen. Over en Sophie twee, was ja. een nicht van ja. Anne Palone, Ook weer. Ja. ja. ja. ja. Nou ja. ja, Maar goed, maar, maar, maar goed even uh, door die familiebanden kunnen we misschien ook met elkaar vergelijken. Hè. De, de beroemde Wilhelmina van Pruisen, die bij Goeian van Wellen en de Sluis van zich afbeet ja. tegen de Patriotten, die haar broer te hulp uh, riep. En, die, uh, de Pruissen verjoegde... Dat, dat, dat was een, een dame met pit. Hoe zat het met Mimi? Ja. Nee, dat... nee, Mimi die, die kan je daar ja. totaal niet mee vergelijken. Een uh, uh, uh, koning Willem I lijkt erg op zijn moeder... maar zijn vrouw uh, helemaal niet. Dat is, een, uh, ja, dat is echt een, een, een, een prinses. Uh, opgevoed uh, aan het hof van, van, uh, van Friedrich Wilhelm II... waarvan zij uh, de dochter is. Uh, en ja, die... Uh, ook floreert, in ieder geval in haar jonge jaren, aan het hof. Die vindt dat feesten en die dansen. En ook het spel van heren die daar in mooie pakken komen... en gefluisteren over relaties. Dat vindt ze prachtig. Daar floreert ze echt. En hoe lag Mimi bij het volk? Maxima is heel erg populair, bijna populairder dan de man. Is daar iets over bekend? Nou... Kijk, ze worden niet zo uh, natuurlijk in, in de pikje gezet als dat nu gebeurt. Uh, er is wel die band met, uh, met het Nederlands volk, maar het blijft ook wel beperkt maar was tot knap, de omgeving van het, was het Hof. Knap ja, dan ga ik zoiets over uh, <laughs> Dat willen we weten. En dat <laughs> ja, nee, is nou, nou, een nou, het is, is, is, is Oké, okay, nou, de, de afbeeldingen die er zijn: er uh, ja, is het een hele aantrekkelijke vrouw met lange blonde lokken. Ik moet zeggen, dat zijn wel de schilderijen van, van Tiesparn. Thiesparn heeft heel veel van deze uh, Pruisische familie en van de Oranje familie. de, de, de Hofschilder ja. Schilder, ja, ja. ja, ja. En, maar uh, hij uh, is erg goed in het afbeelden van, van deze dames. En vooral ook van die prachtige uh, jurken die daar uh, geplooid uh, omheen hangen. En die, die mensen lijken ook allemaal op elkaar op zijn schilderijen. Dus, ja, ja, dus, dus het dus kan de, lijkt wel de, erg op. De lange, ranke ja. Wilhelmina die ja. in Suriname staat. De, ja. de, ja. Die komt ook een, is ja. ook een beetje bezijden de waarheid, dat zo hier ook zo kunnen zijn. Nou, ik denk dat het wel iets idealiserend is. Ja. En het grappige is dat Mimi lijkt dus op uh, haar schoonzus Louise, maar ze lijkt ook op uh, Louise van Mecklenburg-Strelitz, de vrouw van Friedrich Willem III, die ook door de is geschreven. Het is iets even heel anders. Hè. Jullie zijn ja. alle drie biograaf van een meisje, van een, of nee, van een meneer. Nee, ja. ja, ik ben nou helemaal weg, van een meneer met een meisje. Hebben jullie ja. nog onderling op wedijveren wie nou de knapste vrouw heeft getroffen van die drie? Uh, Jeroen van Zanten, worden, worden, praten jullie over dat soort dingen? Of praat jullie alleen maar over het vak en hoe ver ben jij met je hoofdstuk, et cetera? Nou ja, de identificatie met onze hoofdpersoon gaat soms een beetje ver. Maar nou ja, ik denk dat we er wel over eens zijn dat, uh, dat Dick uh, toch het beste met Sofie... Uh, Die heeft, uh, de heeft de mooiste vrouw. Ja, ja, ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn. En wie zijn. komt er op de tweede plaats? Uh, uh, Mimi. En, en jij uh, bent dus de pechvogel. Ja, ik heb helaas met Anna toch uh, denk ik... Uh, het minste getroffen. Uh, ja, maar ze had wel het meeste geld. Dus uh, <laughs> ja, dat, dat misschien, uh, misschien maakt dat wat goed. Yeah, yeah. Maar uh, ik denk dat Sofie uh, inderdaad wel de knapste van de drie yeah, was. Dus daar zijn jullie niet alle drie over eens. Ja, dat uh, is wel, uh, uh, ook wel weer moeilijk hoor. Want je hebt de uiterlijk de, de innerlijke je Jij krijgt net uh, de mooiste. En dan ga je <laughs> ja, ja nee, maar ik ben ook wel heel blij. Ik ben ook heel trots uh, hierop. Dus ik, ik, ik ben tevreden en ook gerichtigheid. Ja. Uh, maar Sophie was een intellectuele vrouw die behoorlijk op de voorgrond probeerde te komen. Dat natuurlijk niet dan niet in slaagde, maar... Postuum wel. Hè. Of Sofie is eigenlijk veel bekend, veel Daar Gaan we dadelijk over verder praten? Ja. Want we blijven toch nog even stilstaan maar het bij. Maar ze was uh, uiterlijk. Uh, ze is geschilderd en ze is gefotografeerd. En dat is natuurlijk het verschil met de anderen. Uh, dus van Sofie weten we echt hoe ze eruit zagen. En dan zie je ja. dat de schilderijen toch wel een klein beetje geïdealiseerd ja. zijn. We blijven nog even stilstaan ja. bij uh, Mimi, oftewel Willemina van Pruisen. Want Jeroen Kocht, dat moeten we toch even ook op een rijtje zetten. Want waar hebben we het nu eigenlijk over als we het over de monarchie en de Oranjes hebben in deze tijd? Tussen 1795 en 1830. Uh, mag je best stellen dat de latere Willem I en deze Willemina een kommervol anoniem bestaan ja, leiden ja. in een paar ellendige Duitse vorstendommetjes? Uh, uh, daar moeten ze mee doen. H dus ze zijn eigenlijk helemaal nergens. Nou, ten eerste, uh, uh, dat als dat huwelijk gesloten wordt in, 18, in 1790, dan, uh, ja, dan, dan, dan zal uh, Willem I, de latere de Willem natuurlijk nog stadhouder worden. Hè? Bedoel, ze gaat ook niet op voor koningin, zeg maar. En uh, inderdaad, uh, 95 verdreven uit die republiek. En uh, dan inderdaad, hele ingewikkelde jaren waarbij uh, Willem I veel afwezig is, uh, direct eigenlijk al naar het huwelijk. En uh, Mimi al vrij snel weer terugkeert naar Berlijn... waar ze eigenlijk enorm op haar plaats is. He, inderdaad, geniet het van het hofleven en graag quadriers voorbereidend... Met, met militairen of met andere vorsten die zich, uh, die zich aan, het, uh, aan de paleispoort melden. Uh, uh, Kommervol valt wel mee. Als ze vanaf 1802, uh, eigenlijk op last van Napoleon, uh, een aantal uh, gebieden toegewezen krijgen als schadevergoeding voor de Republiek, de Orange krijgt die toegewezen, hij is daarvan het belangrijkste. Dan uh, ontstaat er een soort uh, rust in die, in die verhouding tussen Willem I en. Ze en hebben wat. wat? Ze hebben, ze wat. hebben eigenlijk om wel. En ze ja. probeert daar ook wel, uh, wel, wel, wel werk van te maken, Mimi. En nou, de oude Willemino van Pruisen komt op een gegeven moment langs en die zegt: ja, Mimi doet enorm de best. En, en Willem doet enorm uh, zijn best. Maar wat een ellende toch, dat ze het met deze hofdames moet stellen... die voelde te bieden heeft, dat is toch eigenlijk helemaal niks. Maar eigenlijk gaat het wel goed. De kinderen eh, blijven meestal in Berlijn, zijn maar heel af en toe in Fulda. En die worden opgevoed zoals dat gaat door gouvernantes en huisdocenten. En uh, samen maken uh, Mimi en, en, en Willem I nog een grote rondreis langs de andere bezittingen. Die heel ver liggen, tot bij de Zwitserse grens. En daar genieten ze ook enorm van. Ze bekijken uh, kloosters en, en, en kerken. en ze genieten ja, en die van de daar natuur. Vullen. Onze Bonnevaatjes heeft daar nog een jaar ja, onder gezeten. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, goed. Maar dan na jaren, wat is het, 1814, 1815, dan komt, ja. ko komt die inhuldiging... Ja. Hoe gaat dat dan? Is dat dan een net zo'n uh, uh, zo volksfeest als we nu dinsdag krijgen? Of? Nou, dat is nee. Dat is minder een groot volksfeest. Echt wel beperkt tot Amsterdam. Bovendien was het uh, armoedtroef uh, in het land. Hè. Het was nog voor een deel ook in strijd gewikkeld met, uh, met Frankrijk. Althans, de inhuldiging in 1814 tot soeverein vorst. Mm -hmm. En dus ook vorstin is ze dan. 1815, september, is die inhuldiging in, in Brussel veel groter. Dan is Napoleon verslagen door Willem II uh, natuurlijk. En. Uh, de latere Willem II. En is er een grote inhuldiging in Brussel. En dat wordt wel groots aangekleed. Al is de ceremonie zelf, zowel in Amsterdam als in, in Brussel... dat is echt een herenaangelegenheid. De, de, ze is wel aanwezig, ze zit dus wel in het publiek. Maar de ceremonie is een zaak van Willem de I en uh, zijn zoons. De, koning, de koningin speelt geen hoofdrol. Speelt daar zeker geen hoofdrol. En... Eenmaal in Nederland en in dat, dat, dat land wat uh, ja, toch uh, moet proberen weer op het spoor te komen... Uh, zie je dat, dat, dat Mimi zich eigenlijk heel erg snel aanpast aan die karigheid... die Willem I. Uh, prettig vindt en eigenlijk ook voor zichzelf voorschrijft in zijn omgeving. Het is het saaiste hof van ja. Europa. En dat wordt ook vooral Mimi verweten vanuit de Want, andere hoven. En hoe en komt het dan? Met het saaiste hof ja, van koning? Ja, er is geen geld... Z Willem, de eerste geeft er niet om. Ja, tuurlijk, het is een belangrijke ceremonie, maar het moet niet duurder zijn dan het hoeft te zijn. En op een of andere manier uh, legt, zich zij, legt zij zich daarbij neer. En, en het blijft is, het bij. Het is wat wij vijfeste. nu nog steeds een Hollandse mentaliteit noemen, die uh, zat er daar toen bij dat Koningshuis al in. Ja, maar, maar het is hier ja, wel verrassend, omdat het een voor, voor Mimi een vrij grote draai is van de dat, wijze waarop zij als jonge vrouw ja. in Pruisen functioneert. Ja, en en ja. daar hebben we inderdaad wel, wel bronnen van. En Daar ja. ze haar dus ze zijn niet van. Ze is eigenlijk gewoon een kat in de zak getrouwd. Nou, ja, als, als het gaat. Op het, en... uh, het hofleven wel, ja. En wat ze doet, wat ze erg mooi kan trouwens, is schilderen. En daar, uh, ja, daar sublimeert ze zeg maar, haar, ja. Haar, ja. haar verdriet in, om het ja, zo maar haar, te zeggen. Haar verdriet, maar ze, ze, ze, ze heeft verder bemoeit ze zich dus uh, weinig met de, de baan van haar man. Heeft zij wel invloed uh, als het gaat uh, om de keuze van de partner van, uh, van hun zoon? van Anne hmm. Ze bemoeit zich weinig met de politiek. Hmm. Ze zegt ook al heel vroeg van politiek heb ik geen kaas gegeten. En het enige wat ze iedere dag doet... en Willem ja. de Eerste zit daar 12 tot 14 uur per dag... in zijn kabinet ja. besluiten te nemen. Dat is om 4 uur zorgen dat ze klaar zit... met de hofdames voor de thee. Het enige pauzeuurtje van Willem de Eerste. De keuze uh, van, uh, voor Anne Polona. ik denk dat dat verhaal beter vanuit Groningen kan worden vertaald. Ja, nou, daar moet, we, moet we die, zich er niet mee. Moeten we nu even naar Groningen. Jeroen van Santen... Ja. Uh, ho ho hoe is dat gegaan? He hebben de ouders uh, uh, daar invloed op gehad? Hoe, hoe is Annapolona in beeld gekomen? Uh, nou, de, de ouders hebben daar eigenlijk helemaal geen invloed op gehad. Uh, als het aan willem Frederik dus Willem I, had gelegen... was Willem met uh, dus, uh, de latere Willem II met, uh, met een Engelse getrouwd, Charlotte. Uh, dat ging helaas uh, niet zo als, uh, als hij had gehoopt. Want uh, Charlotte had enorme ruzie met haar vader, de latere, latere koning George IV... En die heeft, die heeft zeg maar, de verloving met Willem gebruikt om, uh, om haar vader op een nummer te zetten. En uh, Willem stond erbij en keek haar. Hij deed alles eigenlijk goed. Hij, hij, uh, hij gaf haar complimenten en hij uh, hoorde haar verhalen over haar vader en haar moeder aan enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk heeft Charlotte toch uh, besloten om hem uh, de deur te wijzen. Uh, daar was Willem Frederik dus I erg boos over. Want hij had, uh, had al jaren gepland dat zijn, dat zijn oudste zoon zou trouwen met de, met de troonopvolgster van Engeland. Uh, nu was dat wel in een periode dat de Oranjes nog geen, nog geen zeg maar, regerend huis waren. Dus dat was ook een beetje dynastiek uh, politiek. Ja. Uh, en nou, nadat die verloving is uh, verbroken uh, zie je dat het huwelijk even... Ja, de huwelijkskwestie even in, uh, in de ijskast wordt gezet. En dan op een gegeven moment als Willem dan uh, ja, eer behaald uh, bij Catebra en bij Waterloo. Dan, uh, dan komt die kwestie weer naar boven. Maar ja, is het dan zo dat hij dan alle meisjes hem graag willen? Nou, dan is hij een redelijk gewilde huwelijkskandidaat inderdaad, de, de, niet vanwege zijn uiterlijk, want de, de dames vinden hem altijd allemaal veel te dun en te lang en, uh, en te bruin, want uh, ja, hij was nog steeds gebruind van, uh, van het vele buiten zijn. Uh, dat was ook een kritiek van Charlotte, van uh, wat, wat is die man toch, toch bronzig, bruinig. Uh, <lacht> en uh, uh, wat, we, wat we nu als mooi, mooi zien, uh, werd in die tijd niet uh, zo gewaardeerd, je moest wit zijn. Zo bleek als een melkfles. Ja. Zo bleek als een melkfles, uh, melkfles ja. En uh, uh, uh, maar uh, Willem die, uh, ja, die heeft dan al in Londen voor Waterloo contact gelegd met, uh, met Alexander I en, en zijn zus Catharina. En Alexander benadert hem dan in Parijs, dus dat is vlak na Waterloo. Als al die vorsten daar in Parijs zitten om uh, opnieuw uh, Napoleon te straffen, zeg maar, uh, benadert hem en zegt: Van ja, ik heb nog een zusje in Rusland. Uh, is dat niet wat voor je? En, uh, nou ja, en Willem is natuurlijk. Die zeer uh, veel bewondering heeft voor, uh, voor Alexander I. Zoals heel veel. Die zien de meeste in de 19e eeuw was Alexander I natuurlijk een de grote held, de, de, de grote uitdager van Napoleon. Die ziet daar wel wat in. En uh, hij krijgt een, een portret te zien en dat ziet er ook niet onaardig uit. En, uh, maar de moeder van Anna uh, zegt dan op een gegeven moment van nou, ik wil die jongeman eerst in Rusland zien. Voordat, uh, voordat ik toestemming geef uh, om mijn dochter aan hem uit te huwelijken. Want in Rusland was het afgesproken dat uh, Maria Venerovna, de moeder van Anna... Uh, mocht bepalen met wie haar dochter ging trouwen. Zeg, en... Daarom is ook bijvoorbeeld de verloving met Napoleon niet doorgegaan... Ja. want dat zag uh, Maria Venerovna niet zitten. Uh, met Anna, want uh, Napoleon wilde ook graag Anna uh, uh, uh, als vrouw hebben. Maar hij kreeg haar niet? Hij kreeg haar niet. Maar, nee. zeg maar, Maria maar... Venerovna zei van, uh, <laughs> dat doen we niet. Dat ik. Ik. Die moeder is dus heel belangrijk, hè. die is eigenlijk de baas. Ja. Uh, vond die die Willem II, uh, Bronstig en, en uh, gebruind en dergelijke... wel de moeite waard dan? Vond dat? Uh, nou ja, het is heel grappig, Willem heeft exact beschreven hoe het, hoe het gegaan is. Uh, hij komt in december uh, uh, 1815 aan in Sint-Petersburg uh, uh, in, uh, en hij wordt eerst voorgesteld aan de moeder. En uh, uh, nou, Willem was op zich een hele charmante man. Dus die, en, en hij had natuurlijk al de ervaringen wat hij niet moest doen uh, in Engeland. Uh, want daar, ja, daar was hij natuurlijk in een soort familietoestand terechtgekomen. Dus hij stelt zich heel erg uh, bescheiden en, ja, en vriendelijk op. En, uh, en uh, Maria Vernerov, dan zie je al meteen dat hij hem goedkeurt. Of dat nou op uiterlijke gronden is, dat, uh, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval. Uh, en daarna wordt hij in een andere kamer geleid. En, uh, uh, daar staat Anna en uh, drukt uh, Maria Venerovna uh, de hand van Anna in die van Willem... en, uh, en geeft ze haar toestemming. En dan worden, worden ze uiteindelijk, als er onderhandeld is over het huwelijkscontract... Uh, worden ze met elkaar verloofd. Zo is het begonnen. Wat, wat zal dat een fijn hoofdstuk zijn om te schrijven? Ja, oh, ja. Heerlijk. Ja, en met een... name de, de, de, de bronnen uh, van de brieven van, uh, van Willem naar huis... over hoe dat allemaal in Sint-Petersburg gaat, uh, dat, die zijn erg, uh, erg rijk aan details... En het, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat, uh, dat hij in een feest terechtkomt, komt, een verlovingsfeest... Uh, uh uh, van een zusje van, uh, van, uh, van Anna. En dat, dat er dan 40.000 vuurpijlen worden afgestoken... aan de hand van, uh, van de neva. Wat ik met... het mooie vind... Van, van als je dan ook verder over het huwelijk van, van Willem II... en Anna Pallona leest... dat is dat ze tot het, tot het eind toe... blijft Willem II van Anna die held. Die held van Waterloo. He, ze blijft dat maar voeden. En ze loopt rond uh, aan de zijde van Willem II... als, als zeg maar een soort wandelende jubileumkast die is. Dat ja, heb ook niet het verhaal dat die schoonmoeder... op een gegeven moment ook, ook hem wil... Er is een, er is een van die vrouwen... Die hem wil gaan, gaan verzorgen als hij gewond is geraakt bij Waterloo. Of is dat, een, dat is zijn moeder, hè. Willem II. was echt een, een, een ja. moederskindje. En zijn moeder okay. was enorm oh, is Dat is Mimi. En die ja, reist ja, naar Waterloo ja, om ja. te verzorgen. Ja. Maar, maar la, laten we het even bij anne houden. Jeroen van Zanten. Want dat dat, dat, dat Vorstenhuis daar, dat, dat, dat leed schoten Hoeveel, 40.000 vuurpijlen waren het, die werden afgeschoten ja. En dan, dan, dan komt ze bij dat zuinige Vorstenhuis... zoals Jeroen Koch het net beschreef, in Nederland terecht. Is dat niet een enorme cultuurshock voor haar geweest? Een ramp, ja, een ramp. <lacht> ja, uh, er uh, wordt steeds, hè, er uh, uh, uh, uh, <lacht> uh, Er zijn prachtige brieven ook van, uh, van yep. Prinses Lieven. Dat is een, uh, dat is een van haar anders geweest die in, dan in Londen woont. Die dan op bezoek komt uh, aan het hof in, uh, in Brussel en zegt van... Uh, ja, het, het, het, die mensen hier zijn achterlijk. Volstrekt achterlijk. Ze zit dan aan het diner met, met de koning. En, met, en, en, en ze, ze kijkt om zich heen. En ze schrijft aan met Schrijft ze van, uh, van, nou, er was niet één gezicht. Waar ik ook maar enige sprankel van intelligentie. Uh, <lacht> uh, um, en, en, en het is het, het doodse boel. En uh, gelukkig heeft ze dan Willem. Die, die dat ook vindt. En, die, en die, oh, ze, ze organiseren ook met zijn tweeën ook allemaal themafeesten. Ze geven daar heel veel geld aan uit. En ze geven dan iets van grandeur. Aan het Hof in Brussel. Maar ook niet meer zoveel. Want ja, het, het Hof van de Prins mag niet het Hof van de Koning overstijgen. Dus dat, dat, dat zorgt ook al voor spanning binnen de familie. Maar uh, nee, ze, ze zitten. Als ze eenmaal in, uh, in, uh, in de Nederlanden woont. Uh, zie je ook dat ze nadat die ruzie tussen vader en zoon is geweest. dat ze ook heel veel in het buitenland in kuurhoorden zit. In Slangenbad en in uh, Spa. Ja. Gewoonweg omdat ze daar, daar. Daar komt ze dan, zeg maar, uh, mensen van haar. Haar duren tegen, die daar dan ook uh, voor gezondheidsredenen zitten. En zeg, dan heeft ze iets van die grandeur, kan ze daar vinden. Zeg goed, ze, haar koninginenschap dat valt voor een deel samen met als uh, Belkje zich afgescheiden heeft. He, want in de tijd dat ze prins is, of zij prins, dat het een prinsenpaar is, dan is Nederland en België nog één voor een groot deel. Ja. Hoe heeft zij het eigenlijk als uh, vorstin gedaan, deze Anna Pallone? We, we, we, we, we geef gewoon even simpel een cijfer, want we moeten ook nog wat tijd overhouden voor nummer drie en al die andere vrouwen. Nou, een cijfer is ja. gewoon heel moeilijk te geven. Uh, uh, ze, ze heeft zich, net zoals Mimi, toch vrij op de achtergrond gehouden. Uh, ze, maar wat ze wel heeft gedaan, is, is, is uh, Willem financieel uh, echt goed ondersteund. En, uh, en uh, nou ja, ik denk dat je, dat je dan, om maar gewoon een cijfer te geven, ik denk dat een 7,5 uh, haar wel recht doet. Ja, ze bracht geld in, maar had ze, had ze wel iets meer invloed dan Mimi? Want Mimi had niks te vertellen, begrepen? Nee, ze had... Ze, ze, ze, ze, Willem heeft haar absoluut ruimte voor invloed ge gegeven in het begin. Dus uh, als ze net in Nederland is, ook in de relatie met haar vader en zo, maar op een gegeven moment... Ze er zelf voor om, uh, om uh, daar zich uh, minder mee te bemoeien. Ze heeft in 1830 Willem geholpen met geld om toch nog te proberen België erbij te krijgen. Ze heeft Willem in de jaren 40 geholpen met geld om, uh, om, om die hele financiële crisis waarin hij terecht komt als koning, om daar uh, wat uh, aan te doen. Maar ze heeft zich niet politiek echt inhoudelijk met dingen bemoeid. Zeg, en, en haar schoondochter? De haar aankomende schoondochter, uh, Sophie uh, van Württemberg, vond ze dat wat? Kort? Nee, dat, uh, nee, dat was water en vuur. Dat was, uh, uh, dat was de zus van haar van Catharina. Uh, de, de dochter van haar, uh, haar zus Catharina. En nou dat vond daar had ze al een slechte relatie mee. En, en dan ook nog die dochter. En die dochter blijkt ook nog, zeg maar, uh, toch nog wel wat betrend, uh, wat, wat, ja, wat eisen te hebben. En nee, die, die, daar moest ze niet veel van hebben. Ik ben ja, hem ook geneigd om de, Anna Polona een de, lager van de cijfer de meule, te ja. geven dan een 7,5. <laughs> want als schoonmoeder uh, was het echt helemaal niet. Dus, uh, ze was een, een uitgesproken uh, koude uh, dame, kon ze ook zijn. Hè? Uh, de havreur, zoals dat in die tijd werd genoemd, was toch ook wel iets wat uh, uh, Anna Polona kenmerkte. Dus uh, Jeroen, ik weet niet helemaal zeker hoe jij daarover denkt, maar die, die kilte die ze verspreidde. Die was toch ook wel deel van haar? Ja, maar die maar Die, die had ze natuurlijk vooral richting Sofie. En. en, en uh, uh, laat ik zo zeggen, ze krijgen mij een 7,5 omdat ze geen aanleiding tot, tot, tot, tot problemen ja, hebben. Nu vinden jullie het goed dat jullie dit onder elkaar verder. Met we moeten nu echt ja, ver, ver, ver ja. verder over, over Sofie. Want die is dus niet uitgekozen door Apollo. dat mag duidelijk zijn. Nee, hoe is, is, is Sofie in beeld gekomen? Nou ja, we, we zijn nu weer een, bijna een kwart eeuw verder. Hè, na het huwelijk van Anna en Willem II. En uh, we zijn in de tijd gekomen dat de gearrangeerde huwelijken een beetje op hun retour waren. We hebben hier te maken met een huwelijk uit liefde. Echt Hoe waar? bizar ja, dit ook uh, achteraf. Oh, uh, zoals je het in het begin even ja, schetste, ja, ja, ja. nee, dat was het, het slechtste huwelijk wat je ooit. Ja, ja. maar goed. Het begint vaak met liefde, het slechtste huwelijk ja, ooit. Ja. ja, of het of nou ook liefde is geweest. Weet niet. Kijk, er is een mooi verslag van Willem III zelf, die overdag het algemeen niet uitblonk in het schrijven mooie verslagen, maar in dit geval wel hoe hij op jacht is, op zoek is naar een uh, huwbare prinses. En hij gaat Duitsland in, toch wel dat land kennelijk waar hij uh, denkt, daar moet je zijn. Hij heeft En hij gaat een, een hele reeks van prinsessen af. En de een is uh, te klein en de ander is te dik. En er is ook eentje tussen, die is een poët, zei hij. Die houdt van poëzie. Nou, dat is natuurlijk de ergste kwalificatie die je uh, kon hebben in zijn ogen. En toen is hij uiteindelijk bij iemand gekomen... Ja, die, die toch wel erg knap vond. Die ook een poët zou is ja, ja, ja, ja, ja, dat, dat was ja. natuurlijk iets dat had hij ja. niet in de gaten. En dat was, uh, dat was dus Sofie. En uh, ja, die twee die toch wel elkaar, uh, of ze echt van elkaar gehouden hebben, dat is maar zeer de vraag. Maar uh, Willem III vond haar in ieder geval uh, buitengewoon representabel. En om die reden al uh, de, de moeite waard. En Sofie op haar beurt werd, uh, ze had absoluut de keuze om nee te zeggen. Uh, maar... Ze werd uh, wel een beetje voortgeduwd... zegt ze zelfs van haar eigen vader... Uh, koning Willem van Württemberg. Ja, voor wie een, een, een uh, koninklijke schoonzoon uit Nederland... dat, dat was hem niet zo'n zo gekke zaak. Zijn dochter toekomstige koningin van uh, Nederland... Dat, dat was wel goed. Dus daar werd wel geduwd. Uh, ja. Ook uh, Willem II die, die zag, het, zag het op zichzelf ook al zitten. En, en, en in zekere zin gaat in haar geval... de vergelijking met Maxima tot een bepaalde hoogte op. Omdat zij eigenlijk ook te, voor zover wij denken... want misschien is het helemaal niet zo... maar we hebben heel lang gedacht dat Maxima de verstandigheid... Van de twee was ook als het gaat om verhouding met de politiek en dergelijke. Misschien ligt dat veel ingewikkelder, maar dat geldt in ieder geval voor haar wel. Hè? Dat zij veel beter had hoe het in Nederland zat: dat de koning een stapje terug moest doen ja. en dat soort ja, Het ligt uiteraard ingewikkelder, maar dat gaan we natuurlijk dat is niet nee, te doen. Een ja. dik boek uh, moet je ervoor schrijven, maar uh, zij was een, een, een, een denker dat absoluut is. Dat gaat hoe de, in de zaak in elkaar. Kaars had. En tegelijkertijd denk ik ook niet. Want zij, uh, ik, ik vraag me natuurlijk wel af, waarom heeft ze uiteindelijk ja gezegd? Hè? En ik denk toch dat ze heeft gedacht, ja, ach, hè, het is wel een, een beetje een onbehouden kerel, uh, Willem III. Hij werd overigens wel gezien in die tijd als een knappe man. Hij was een reizige man. Hij kon prachtig schrijden. Hij stak uh, uit boven uh, de, de andere mensen. Een grote man. Um, maar ik denk dat zij toch misschien wel heeft gedacht, van, ja, god, dan toch koningin daar. En wie weet, wordt uh, dat wel wat. Maar ze wist dat viel het natuurlijk het vreselijk is. tegen. Wist ze dat ze met een marcheerde ging trouwen? Uh, Hoe heeft ze het uiteindelijk uitgehouden met hem? Laten we het daar maar gewoon bij laten. Ze heeft het niet uitgehouden met hem. Uh, ze heeft uh, een paar keer geprobeerd bij haar schoonvader, koning Willem II... Uh, heeft ze aangedrongen op gewoon scheiding, regelrecht scheiding. Hè? En dat, dat ging niet. Uiteindelijk zijn ze, maar dat was, toen was Willem III al koning... Tot een uh, scheiding van tafel en bed uh, gekomen. Dat was in die tijd behoorlijk geheim, maar dat is later natuurlijk wel bekend geworden. Dus ze zijn, uiteindelijk zijn ze gewoon uh, uh, gescheiden door het leven gegaan. Wat wel een probleem was, want de koning. Het koninklijke huwelijk was een model, een rolmodel voor het, de, de samenleving. En die twee traden nooit met z'n tweeën ja, om. Ja, want het boterde dus al niet met hem voor Willem III koning werd. Toen wilden ze al van hem scheiden. Hoe ging dat dan uh, bij, die, bij, bij, bij de, tr de, de troonswisseling die heel plotseling was omdat Willem II uh, plotseling overleed? Hoe, hoe, hoe ging dat dan bij de kroning? Daar ging het goed. Ja. Uh, ze was daarbij. Uh, ze, was, was, dat trouwens, was dat trouwens een groot feest of was dat ingetogen? Dat was een, was een groot feest. Ik denk dat dat het eerst, de eerste uh, inhuldiging is geweest die enigszins geleken heeft op de inhuldiging die er op dit moment nog is. Goed, heren, nou, we ja, kunnen Willem twee ook hè? Jeroen, ja, maar dat we was ook ja, het wel kerkelijke Willem II had ik een mooi feest. <laughs> tuurlijk. Uh, heren, uh, moeten gaan afronden. Uh, laten we het heel simpel houden. Uh, we hebben Emma, de regentes, die op twintigjarige leeftijd... met uh, Willem derde trouwt, niet kunnen behandelen. Maar het grappige is dat toen Maarten van Rossum... In, uh, onlangs op tv bij Pauw en Witteman zat... zei hij, eigenlijk was Emma de beste van de vier. Uh, dames, hè, als hij ze vergeleek met uh, de andere drie. Uh, Heerde, jullie oordeel, wie is de beste van de vier geweest? Emma. Nou, niet stilvallen. <laughs> dus passen ze paste zich aan. Jeroen, Koch, uh, ja, ja, Emma, voor het, voor het, als, als de overstap naar het twintigste-eeuwse uh, koninginnenschap... zou je bijna mogen zeggen, ja, is wel heel belangrijk. Maar... Jeroen van Zanten. Ja, Emma. Ja. Kijk! Ja. Ja. Nou goed, Dat het is het enige eens. waar we het niet over gehad hebben. Daar ja. uh, zal uh, concluderen wij hier aan tafel zo'n maximaal voorbeeld aan moeten nemen. Ik me heel verstandig. Uh, Heer Jeroen goed. van Zanten, Dick... Van der Meulen en Jeroen Koch, bedankt voor jullie komst. Ja. En zijn heel veel succes met het afschrijven van jullie biografie. Ja. Jullie komen dan natuurlijk terug, we zijn ja. heel benieuwd. En wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met onze recensenten... en daarna een, de, een documentaire over artis. Tot zo, tot na het nieuws. Ja.